Twee uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. President Ortega van Nicaragua heeft gezegd dat zijn land klokkenluider Edward Snowden asiel wil verlenen als de omstandigheden dat toelaten. De president bevestigde dat Nicaragua een asielverzoek heeft ontvangen van de voormalige medewerker van de CIA. Gisteren maakte Wikileaks bekend dat Snowden in zes nieuwe landen asiel heeft aangevraagd. Welke landen dat zijn, werd niet gezegd. Eerder vroeg Snowden in 21 andere landen asiel aan, waaronder veel Europese. Die wezen zijn asielverzoek af. De Amerikaan verblijft al bijna twee weken in de transitruimte op de luchthaven in Moskou. Snowden onthulde het bestaan van het spionageprogramma PRISM... waarmee de Amerikaanse NSA internetcommunicatie van burgers kan bekijken. In Portugal kan premier Coelho definitief verder met zijn centrumrechtse kabinet. Hij heeft een akkoord gesloten met de kleinste coalitiegenoot. Wat dat precies inhoudt wordt later vandaag bekendgemaakt. Coelho moet zware bezuinigingen doorvoeren op de financiën van het land op orde te brengen.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 We hebben weer een bijzondere gemeleerde samenstelling voor vannacht. Even in rap tempo voor een ieder die dat graag aan het begin van de uitzending hoort. We eindigen met Maarten van Roosendaal. Dat ligt gezien zijn overlijden eerder deze week voor de hand. We hebben een compilatie over Anne Frank. Het vijfde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning komt langs. Het aardappeloproer uit 1917. En we beginnen met Softdrugs. Op 7 juli 1972 besluit de Nederlandse regering het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. Een belangrijke stap in de Nederlandse traditie van het gedogen van het gebruik van softdrugs. Tot 1953 waren hash en marihuana nauwelijks bekend in Nederland en was er geen enkele reden om die drugs te verbieden. De Rotterdamse politie rapporteerde voor de oorlog over Noord-Afrikaanse en Arabische kooplieden die tijdens het roken van een joint werden aangetroffen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er langzaamaan verandering... in het beleid ten opzichte van hash en marihuana. Met name in Rotterdam en Amsterdam groeide het gebruik gestaag. In 1953 werd het bezit en de productie van de hallucinerende planten strafbaar. Dat verbod mocht niet baten. En vanaf de jaren 60 begon de populariteit... en het gebruik van drugs grotere vormen aan te nemen. Blowende hippies overspoelden Nederland. In 1972 werd ook de eerste koffieshop Geopend in Amsterdam. Laten we eens even beginnen met een heel kort fragment uit 1979. Koos Zwart, de zoon van Irene Vorink, leest in Vara's in de Rooie Haan de zogenaamde beursberichten voor. Een wekelijks overzicht van de hash- en wietprijzen. Pas op, hier is het rode gevaar. Eh, eh, eh, eh, eh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 Het grote aantal overtredingen van de opiumwet van 1919, die aangepast in 1953 was, zorgde ervoor dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich in de jaren 70 van de 20 e eeuw boog over het drugsprobleem. Irene Vorink, de moeder van die Koos Zwart die we net hoorden, was minister van Volksgezondheid in het kabinet Den Uyl tussen 1973 en 1977. Zij kwam met een voorstel om bezit van cannabis me niet langer te bestraffen. In de praktijk zou er weinig veranderen, maar voor de politie en de gebruikers zou zo een einde aan de onduidelijkheid komen. Het baanbrekende drugsbeleid van Nederland heeft vanaf het begin veel weerstand uit het buitenland gekregen. Dat kan allemaal heel hard geroepen worden, maar volgens mij is doping van alle landen en van alle tijden. Het is maar hoe je ermee omgaat. Bob Oeshi maakte in 1970 voor de NOS een twee uur durende documentaire over het gebruik van doping in de sport en in het gewone leven. U hoort een deel uit het tweede uur dat over het recreatieve gebruik gaat. Ik kwam in een groep van Amsterdamse jongens terecht die dus die al eerder rookten en die dat dat was dan echt. Ik kwam net de Hilversumse jongen en mijn hoofd. En dat was van Jovel en dit en dat. en uh, Dat wilde ik eigenlijk ook wel eens meemaken. Want ik kende dit, dit soort uh, taal en dit soort leefwijze helemaal niet. En toen probeerde ik dus voor het eerst een stik. Maar ik merkte helemaal niets van. Het was net alsof ik een sigaret rookte. En later pas, veel later toen ik eens een keer rookte... toen voelde ik dus opeens een vreselijke kracht omhoog komen. Die me, waar ik bijna oud van ging, dus echt uh, half bewusteloos werd... En toen toch weer is geprobeerd... en toen, je ondergaat namelijk steeds anders, dat is het gekke... het is niet zo dat je, wat je weet wat er gaat gebeuren... maar het, het, wordt, het is toch weer steeds anders. En uh, ik ben eigenlijk steeds nieuwsgierig. Dus ik neem het dus steeds voor om niet te roken... maar uit nieuwsgierigheid naar wat er nu eventueel weer... voor psychisch loskomt, doe ik het steeds weer. Al is het vaak met, uh, met het angst in het hart... Nu gebruik ik dat het eigenlijk nauwelijks nog. hoor. Dat mag eigenlijk uh, bijna niet meer voorkomen. Maar ik heb dus altijd uh, prettige ervaringen mee gehad. Omdat het je dus van je geremdheid kan bevrijden. Uh, het geeft je ook een zeker inzicht omtrent jezelf. En je eigen bewegingen, waarom je de dingen doet. Het maakt je sensitiever. Je kunt beter naar muziek luisteren. Je kunt ook beter naar andere mensen luisteren. Je ervaringswereld wordt er wezenlijker door. Lijkt het. Lijkt het. Ja, alles is natuurlijk schijn wat zich niet autonoom manifesteert. Alles wat je dus zomaar krijgt door het middel van toevoeging van een, een bepaald product. is natuurlijk uiteindelijk niet van jezelf. En het enige houdbare is datgene wat zich autonoom jezelf manifesteert. door een bepaalde levenshouding. Bent u er een beetje van teruggekomen? Ik ben er niet van teruggekomen. Ik vind het een buitengewoon goed middel voor mensen die gefrustreerd zijn. voor mensen die communicatiestoornissen hebben. Het kan het heel erg goed zijn als een, als een begin om tot iets te komen. Je bent acteur, ja. Hoe oud ben je? Ik ben 30 jaar. Jij ja, hebt voor je beroep uh, stimulerende middelen gebruikt. Ik vertel er eens iets meer over. Wat was dat? Wat was de hoeveelheid, de dosering? Dat waren uh, sulfa -amvitamine. En de dosering die lag onregelmatig. En enkele keer was het een, uh, een halve milligram. Vijf milligram, wat is het? Nee, het is vijf, vijf milligram. En de, Een andere keer was het... 10, wel eens een keer 15. Dat wisselde nog wel eens, dat ding van de, van de bui af, laat ik maar zeggen. Hoe voelde je het dan als je het uh, hebt genomen? Heb je direct uh, de uitwerking daarvan? Hoe is die? Nou, dat duurt ongeveer drie kwartier, dat wisselt ook nog een beetje. Meestal 20 minuten tot drie kwartier. Tussen die tijd uh, ga, je, ga je voelen dat, het, uh, dat er iets gebeurt. En dan voel je je heel plezierig, je voelt je optimaal. En dat hangt dus, kijk. Uh, het hangt weer van de dosering af. Heb je het veel genomen, heb je het weinig genomen? Als je het vaak hebt genomen, dan heeft je lichaam gewenning eraan. En dan moet je, weer, moet je weer meer nemen steeds. En heb je weinig, heb je bijvoorbeeld een week en niks gebruikt. En ineens denk je, hey, Jezus, ik voel me niet lekker. Vanavond, kom ik gooi er eens wat tegenaan. Dan, uh, dan heb je weinig nodig. Maar je voelt je optimaal, zou ik zeggen. Het hangt ook een beetje van de dosering af. Want neem je te veel, dan voel je je weer, weer belazeld. is ook sociaal. Is in, het is ook in bepaalde vorm asociaal. Maar er zijn zo ongelooflijk veel vormen van asocialiteit. Dat je dat uh, nou, moeilijk kan vergelijken. Wat is asociaal en sociaal? Als ik mijn buurman uh, die honger heeft geen boterham geef. Omdat hij er niet voor werkt en dat ik het wel doe of zo. Is dat sociaal of is dat asociaal? Ik weet het niet meer. Heb ja, weet jij het? Ik vind het namelijk zalig als ik deze platen thuis draai... En er zijn mensen dus, uh, en nou heb ik het nog ineens, dus nu hoeft het nog ineens met rook te, te, te zijn, maar dat ze er net zo van, uh, van kunnen genieten als ik. Hè? Maar wacht even, nou, dat roken laat je dus meer genieten van die platen? Uh, jawel, ja, ja, ja. Ik hoor misschien meer, misschien is uh, verbeelding, maar ik geloof het niet. Ik geloof dat ik, uh, trouwens, ik niet, niet alleen, er zijn meer uh, uh, uh, uh, muzikanten die hetzelfde hebben. Wat hoor je meer? Dat ze inderdaad meer eh, kunnen eh, registreren op, op, op, op hetzelfde moment. Ondanks dat je dus misschien al plaat hebt gehoord die je al misschien ettelijke keren hebt gehoord, hoor je dan toch steeds weer iets eh, in de combinatie erbij. Ja, ja, ja. Baudijn Uithof, voorzitter van de FJG. Uh, even in het kort, wat, wat betekent FJG? Dat betekent de Federatie van Jongere Groepen van de Partij van de Arbeid maar wij hebben tegenwoordig dat van de partij van de Arbeid minder benadrukken. Uh, jullie hebben een politiek standpunt ingenomen... in zaak uh, het druggebruik. Uh, kunt u het kort even zeggen wat dat inhoudt? Ja, wij, wij willen, en wij vragen ook van de regering maatregelen te nemen... dat de handel en het gebruik van has en Mariana helemaal vrij zou zijn. Daarvoor zouden de uh, verkooppunten moeten komen... waar je het normaal zou kunnen kopen... Uh, Daarbij zou het onder de ware keuring geplaatst moeten worden. Er zouden mogelijkheden moeten zijn voor mensen die op enige wijze deriëren en fout gaan in dit opzicht... dat die toch een begeleiding kunnen krijgen. Het moet helemaal uit de sfeer van het taboe getrokken worden. Het moet een normaal product zijn zoals tabak en alcohol en koffie ook zijn. Jij bent 24 jaar en uh, anoniem. Zeven jaar geleden begon jij met het gebruik van... Uh... Per pillen. Hoe ging dat? Ik uh, ben begonnen met 20 milligram. En uh, dat is opgevoerd tot zeker wel eens een keer 100 tot 120 milligram per dag. En uh, toen de benzidrine er niet meer was, toen ben ik overgegaan op de pillen. En daar begin je dan ook weer leuk mee met 2 of 3. En eindig je met zeker 12 tot 15 milligram. Per dag. En ik ben gestopt doordat ik veertien eh, dagen geleden een, een soort eh, ja, aanval, hartaanval of zoiets kreeg. Dat, dat, was, dat was ontzettend. Daar ben ik zo verschrikkelijk van geschrokken... dat ik er dus nu min of meer mee gestopt ben. Althans, de hoeveelheden heb, ontzettend heb teruggebracht... tot misschien eens een keertje één pil, maar dan nog met heel veel angst. Want het was zo dat ik op een gegeven moment... Helemaal niets meer zag, verschrikkelijke pijnen kreeg aan het hart. En uh, mijn linkerarm helemaal stijf en, en lam. En vreselijk pijn deed. En uh, ja, ik zag niets meer, ik viel ook gewoon. En ik kreeg een heel blauw hoofd, en heel rood en heel eng. Het, het was. Ik ben verschrikkelijk geschrokken, vreselijk geschrokken. Want je merkt in de loop van de jaren wel dat dat hart erg tekeer gaat steeds. Vooral als je s'avonds in je bed ligt en het is min of meer uitgewerkt... na zo'n hele overactieve dag... Eh, voel je dat, je dat je bijna niet kunt slapen van, van, van het tikken van het hart... wat door je hele lichaam bonkst met een snelheid. Nou ja, weet ik veel hoe hard. En, eh, maar het is bij mij zo ver moeten komen dat het echt een soort aanval werd... voordat ik, er, voordat ik werkelijk bang werd. Nou, ik denk wel dat ik bang ben voor mijn eigen werkelijke gezicht. En dat ik het liefste een bepaald gezicht wil houden... zoals ik me altijd voor heb gesteld dat het gezicht moest zijn. En dat ik dus soms, juist door roken, een ander gezicht krijg... wat ik niet als mijn gezicht durf te erkennen, omdat ik dus voel dat het misschien maatschappelijk nog niet past... en omdat ik nog niet de kracht heb en de jeugdige vitaliteit meer... om daaruit te stappen. Zodat ik eigenlijk bang ben om min of meer... Uh, uit het conformisme te stappen. Dankzij de hasjes uh, blijf je leven. Is dat een, uh, is, kan dat een motief zijn? Of is dat bij jou een motief? Ja, is wel een motief. Ik ken een heleboel mensen die om ik weet niet wat voor een reden de vluchten... of vluchten uh, proberen een andere, een andere uh, waarde aan de omgeving... of aan het ding waar ze mee bezig zijn of zo te geven. En hasjes is ook wel een bepaalde vorm van vlucht... als je het zo wil gaan bekijken. Iemand die voor alles wat hij in zijn leven meemaakt... meteen een verzekering afsluit. Dat is ook een bepaalde manier van vlucht. En hasjes is juist het tegenovergestelde. Door geen verzekering te maken... heb je ook een bepaalde manier van vlucht. Je vindt hasjes lekker. Hè? Ja. Dat is een reden. Is er nog, zijn er nog meer redenen? Jawel, ik was vroeger labiel. Of vroeger, nu nog wel een beetje. En uh, hasjes... En labiliteit trekken elkaar aan. Uh, wat was dat je onder labiel zijn? Onzeker, onzeker. On, uh, nou ja, onzeker. Dat is wel het grootste betekenis van labiel zijn. Je praat makkelijker en je bent geestiger en alles en zo. Mensen ondergaan dat ook heel vaak zo. Maar wederom, de dosis is heel belangrijk. Neem je te veel, dan, dan krijg je juist weer een afknapper. Heb je hebt het gevoel ook dat je een groter zelfvertrouwen krijgt? Beter geconcentreerd bent? Ja, veel beter geconcentreerd. Je kunt meer. Je kunt gewoon alles meer. Je kunt beter. Je bent veel positiever erin. En dat vind ik, dat vind ik een heel belangrijk punt. Dus het is niet alleen die vermoeidheid die wegvalt, maar je, je, je bent veel meer overtuigd van wat je doet, van wat je kunt. Als je hash hebt gerookt, wat gebeurt er dan? Niets. Niets gebeurt. De wereld gaat niet op zijn kop staan. En er komen geen gekleurde ringetjes in de lucht of uh, gekleurde sliertjes. Of uh, de muren gaan niet bewegen en de kamer wordt niet kleiner en of groter of iets van die aard. Het blijft allemaal precies zo staan zoals het is. Alleen het heeft een werking op je geest. Je... Vaak word je rustiger erdoor. Als je erg nerveus bent en je rookt een stik... dan uh, mits het in de goede omgeving wordt gedaan. Als er mensen om, om je heen zijn die er tegen zijn... dan uh, maakt dat irritant. En dan kun je het beter ook niet doen. Hè? Want dan uh, word je alleen nog maar nerveus erdoor. Bij voorkeur met hele goede vrienden. En als die er dus niet zijn, dan bij voorkeur wel alleen. Liever niet met... Met zo, zomaar, omdat het toch... Uh, ik heb het vroeger wel eens vaker, dan, dan gingen we naar een feestje... en dan werd er wel eens gerookt en dan bleek het achteraf dat je zogenaamde uh, rookbroeders... dat waren eigenlijk uh, hele commerciële uh, square vogels... Die, die eigenlijk helemaal niet wisten waar het om ging... en die, uh, en die door het roken eigenlijk agressiever werden... of vervelend werden of... Uh, oh ja, in ieder geval niet zo dat ik me er thuis bij voelde. Dus dan rook ik het toch liever alleen. Dan weet ik meestal wel wat er komt. U rookt nu een stick. Is dat lekker? Ja, ja, is lekker. Wat voelt u nou? Um, nou, ik, ik voel me gewoon. Ik vind het wel grappig om met zo'n apparaat te praten. Ik merk erg goed dat ik iets anders praat dan gewoon. He? Geloof je erin dat het roken creativiteit verhoogt? Jawel. Ik schilder ze nu dan zelf. En als ik ik heb wel gehad dat ik met een schilderijtje bezig was en dat een bepaald deel ervan niet lukte en dat ik daar 48 uur achter elkaar mee bezig was en dat het dan nog steeds niet lukte en dan werd ik kwaad en dan veegde ik het helemaal weg en dan rook ik een stikje en dan probeer ik het nog eens een keer en dan gebeurt het inderdaad dat ik het precies zo op het papier kan krijgen zoals ik het zelf wil hebben dus ik denk wel dat het een bepaalde vorm van creativiteit verhoogt je voelt dingen beter aan je uh, maar het activeert alleen niet, hè? je wordt er niet actief van. Het activeert alleen je... je hoe heet het ook weer? Je... Creativiteit. creativiteit. <laughs> uh, op het moment denk je dus uh, uh, uh, dat je dus uh, creatiever uh, uh, bent... en je hebt een heleboel plannen wat je wil gaan doen... maar dat komt in de meeste gevallen komt het er gewoon niet uit... Ter verhoging van hun prestatie. Dat geldt dan alleen voor bepaalde categorieën beroepen. Dat zijn kunstenaars of iets dergelijks. Maar de vraag is of ze inderdaad tot een verhoging van die prestatie komen. Ik zelf geloof dat niet. Ik heb dat nog nooit kunnen constateren. Misschien geloofden ze zelf niet, maar kunnen constateren heb ik het nooit. Nou, je hebt het nodig. Je, je... Zodra je één dag niks gebruikt, dan ben je op. Dan kun je niets meer doen. Je bent tot niets meer in staat. Helemaal niets. Je kunt amper lopen. En, euh, ja, dan neem je het natuurlijk weer in. En het, nogmaals, het enige waar je mee kunt stoppen, waardoor je kunt stoppen, is... Nou ja, die afschuwelijke angst van dood te gaan. En als je dat niet hebt, dan blijf je ermee doorgaan, geloof ik. Altijd. Totdat je doodgaat. En dat is dan heel vroeg, denk ik. Ik denk dat je de veertig niet eens haalt. Als je het zo vaak en zo veel inneemt, jarenlang... Dan nou, geloof ik dat je dan misschien net veertig kunt worden. Hoe oud denk je het je ooit? Als ik ermee kan stoppen, misschien dat ik dan uh, 50 of 60 word. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoef ook niet zo oud te worden. Ik wil geen 80 worden. Nee. Ja, één keer. Dat is, een, uh, dat is in Zweden geweest. Maar toen, dan moet ik je erbij zeggen, toen was ik dus onder uh, ja, ik had wat gedronken. Dus uh, er, er zat al alcohol in het lichaam. En een uh, collega van mij, die uh, zei, nou, je moet het toch ook eens proberen, want... Uh... En die heeft mij dus een, uh, een... Ik weet niet wat het geweest is. Ik denk dat het heroïne of zo uh, geweest kan zijn. En die heeft mij dus een... Uh, uh, geprikt. En uh, ik zei, nou ja, na een verloop van een tijdje... God, het is, uh, ik voel er helemaal niks en het maakt mij helemaal niks uit. Geef me daar dan nog maar heen. Nou ja, en dat had ik namelijk nooit moeten zeggen, want... Uh, toen ben ik dus uh, vrijwel uh, een week lang uh, nou, bewusteloos. En uh, jongens dachten, nou, nou is het gebeurd met de koopman. Die geraffineerde manier van de handelaren om mensen die softdrugs gebruiken... Uh, verslaafd te laten raken aan, aan heroïne door dat uh, in die softdrugs te stoppen. Uh, hoe kom jij aan in die informatie? En dat hoor ik van mensen die uh, het heel veel gebruiken. En die... Uh, experts zijn op, het, op de kwaliteit van dingen. En die uh, weten wat de uitwerking is. En die aan zichzelf uh, voelen dat het uh, gevaarlijk is. En bovendien, die horen het van de mensen zelf vaak. Die komt wel terug, die komt wel terug. En dan weten ze het al wel, want dan zit er wat, te, zit er wat door. En dat is niet goed. Dat, is, uh, dat vind ik, ja, om moet zo te zeggen, schof terug. Om mensen zo uh, aan je te trekken en aan je te binden. De hele verkooptoestanden die bestaan... Dat vind ik heel erg. Dat vind ik he heel veel erger eigenlijk dan het, dan het bestaan van middelen. En het gebruik van de middelen, van de go goede middelen. De manier waarop, waarop je gebonden wordt door er gevaarlijke spullen in te doen. Dat vind ik veel erger. Het is geen verslaving. Er wordt, euh, nou, ik dacht dat het op de ogenblik ook wel de medische wetenschap zo ver is gekomen dat ze erkend hebben dat er bij Hashi's en marihuana geen verslaving is. Alleen als mensen absoluut gaan denken van uh, we zijn verslaafd... dan uh, komt het wel eens voor dat iemand kan vertellen van... ja, ik ben aan de verslaafd. En ook uh, vroeger, een jaar of zes geleden, toen... Uh, was het beeld overhastjes, was inderdaad zo dat uh, nou, je nam één trekje en je was verslaafd. En daar gingen de mensen ook van uit. En er waren ook wel gebruikers die dan ook op die manier reageerden erop. Die als ze drie dagen niets gerookt hadden, dat ze dan als waanzinnig in de stad gingen rondrennen om maar in godsnaam wat te roken. Wat onzin is, want het is echt niet zo. Het is alleen maar je eigen gevoel die je gaat uh, nou, een, een, een, een leugen die je zelf zit aan te praten en die je wel buit, van buitenaf komt. Maar zou zouden die maatschappij ook echt wel fundamenteel willen veranderen... dat je het competitieelement eruit haalt. Omdat er nergens duidelijk blijkt waarom je nou zo hard zou moeten werken. Waarom je dit nou uh, echt die prestatie zo, zo zou moeten plegen. Dat is een soort irrationele dwang waar we af zouden moeten. Omdat het namelijk het enige wat wel belangrijk is... dat je je happy voelt en dat je, dat je redelijk gelukkig bent. Ik moet wel werken voor uh, andere dingen, dus voor mijn gezin... En, uh... Voor mijn, vooral voor mijn instrumenten, het onderhoud en alle dingen die je daarvoor nodig hebt. Dus uh, mondstukken en rietjes en dergelijke. En daar moet ik dus voor werken. En dan vind ik werken, uh, geld verdienen, vind ik dus niet zo leuk. Geld verdienen, maar werken vind ik wel erg leuk. Ik wil bezig zijn om ergens iets, uh, iets te doen, om iets te. bijvoorbeeld werken aan je muziek of zo. Dat vind ik erg leuk. Dat kan ik ook uren achter elkaar doen. Wat doe je eigenlijk? Hoezo, wat doe ik eigenlijk? Nou, bedoel, heb je een bepaald beroep of zo? Ik heb geen beroep. Ik, uh, ik heb wel verschillende beroepen geprobeerd. Maar ik ben steeds ontslagen geworden. Dat niet inhouden dat het door drugs komt. Ik denk dat het eerder komt door mijzelf. Hè? En ik ken ook wel mensen die gewoon werken. En ook wel drugs gebruiken. Er zijn studenten, veel, vrij veel studenten die drugs gebruiken. En die erbij werken. En ik werk ook wel. Ik werk graag met mijn handen. Met leer en kralen en uh, uh, schilderen en zulke soort dingen. Dat vind ik allemaal wel erg prettig. En uh, dat is dus een moeilijkheid bij mij... is dat ik daarin op dat gebied erg moeilijk een, een werk kan vinden. Omdat ik het uh, niet leuk vind om tien keer dezelfde toestandjes te maken. of zo En als je dus inderdaad geld ermee wil verdienen... dan zal je uh, een bepaalde uh, uh, massaproductie moeten maken... Mm -hmm. In handarbeid, daar heb ik geen zin in en daarom werk ik maar niet. Ik geloof dus wel dat mensen, dus die talent, die echt talent hebben, dat ze. En die heb ik dus meegemaakt. Hele goede Amerikaanse muzici, die echt zeer talentvol waren, dat die vreselijk veel rookten. Of ook andere dingen gebruikten. Het roken was eigenlijk niet eens hun hoofd. Ze gebruikten dus hoofdzakelijk nog andere middelen als heroïne en dergelijke. En het roken was eigenlijk maar een soort gezelligheidsfase erbij. Dat die mensen dus. Uh, veel betere prestaties leverden, maar dat ze wel erg snel opbrandden dus. Dat ze na een jaar of tien uh, eigenlijk nergens meer waren. En noem eens een willekeurige dag en vertel eens... hoeveel uh, peppillen je nam, hoeveel je rookte en hoeveel je dronk. Uh, nou, je begint om tien uur op te staan. Je gaat naar je werk, je kan dus beginnen... Eigenlijk wanneer ik wil. En je staat op, je kleed je aan en je neemt een pil. Twee. Om mee te beginnen. Uh, je bent om elf uur op de zaak. En zo tegen één uur neem je er weer twee. Dan moet je tot vijf of zes uur door. En dan tegen een uur of vier neem je er weer twee. Dan ben je klaar met werk en zou je het eigenlijk niet meer nodig hebben... dan kom je thuis... En dan, euh, nou, dan is er wat te doen. Dan moet je wassen of strijken of weet ik veel. En dan neem je er tegen een uur of acht weer twee. Dan komt er iemand langs en die wil nog even de stad in. En dan neem je tegen tien uur weer twee om de stad in te gaan. Dan zit je in de stad en is het gezellig. Ja, dan knap je een beetje af om een uur of twaalf. één. Dan neem je er weer twee en dan ga je om vier uur naar bed en dan heb je er... In totaal toch zeker tien tot twaalf genomen. En dan rook je zeker, of ik rook dan zeker, uh, drie pakjes. En drink. Ja, god, hoeveel drink je? Veel. Vanaf vier uur middags ben je eerst aan de sherry gegaan. En s'avonds aan de jenever en je drinkt echt heel veel dan. Dan lig je om vier uur in je bed en je moet weer om tien uur op. En dan gaat het eigenlijk bijna elke dag hetzelfde. Stel dat marihuana vrij in de verkoop komt... dan zou je naast je pakje sigaretten van een gewoon merk... zou je je pakje marihuana kunnen kopen. Is dat nadelig voor de volksgezondheid? Nee, in tegendeel zou het een heel groot voordeel zijn... omdat het heel veel mensen zou helpen... in het bewustmaken van hun levensgewoontes. En die mensen die er niet tegen kunnen, moeten die dan niet beschermd worden? Um, nou, ik ben ervan overtuigd dat als mensen er niet tegen zouden kunnen... Uh, dat in eerste plaats is dat een volkomen retorische vraag... want het is zo onschuldig dat er uh, kan eigenlijk niets met je gebeuren. Als je dat rookt, dan voel je het of je voelt het niet. He, zit er zitten geen dramatische verwikkelingen aan vast. Dit is het juist. Uh, er gebeurt in feite helemaal niks. Uh, wat zou het gevolg dan kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik, uh, ik uh, ben niet bang voor het gevolg van de huisjes. Ze zeggen wel eens dat je gek wordt na verloop van tijd... als je hasjes gebruikt. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik gebruik het nu al een tijdje, maar ik ben er nog nooit gek van geworden. Ik heb wel meegemaakt dat men van zwaardere drugs... Uh, nou, niet, niet volkomen meer wist waar, uh, waar men stond. Maar ik geloof niet dat het uh, met harsjes het geval is. Uh, nou, mijn, mijn vrouw die merkt het wel meteen. Die vindt het erg vervelend omdat, ze, omdat het altijd iets in roken is... Wat, wat stoort, als voor een ander die clean is en die het merkt, er is altijd iets, een, een, altijd een schepje erbovenop. Dus ik vind het niet leuk om te doen waar mijn vrouw bij is. En mijn dochter die merkt het ook wel, maar die rookt zelf dus ook. Uh, zo nu en dan. En die heeft... heeft dat van jou geleerd? Nee, die kwam uit hele, andere, uit hele andere bronnen daarmee in aanraking. Het was op een gegeven moment zo dat ik aan haar merkte dat ze stoont was. En toen uh, hebben we het ook nog eens over gehad hoe het allemaal zat en zo. Maar die is erg verstandig en die gaat ook streeter weg. Die, uh, die, die vindt dat dus niet zo erg als ik stoon ben. Maar het gekke is dat we het eigenlijk van elkaar niet leuk vinden dat we stoon zijn. Los van elkaar dus. En dat we het liefst dus het, uh, het, toch, het toch maar niet doen. Dus het is wel een tendens. Ik weet niet of dat nou nog een resultaat is van opvoeding, christelijke opvoeding en dergelijke. Dat we het toch eigenlijk in het geheel genomen dus niet zo leuk vinden dat we doen. Sinds die attack ben ik er eigenlijk voor het eerst goed over gaan nadenken... zonder dat je die gedachten wegstopt. En dan... Oeh, mens. Dat is eigenlijk heel erg. Je... Pff. Het enige wat, wat, wat dan... een voordeel is... als je er echt over gaat nadenken... en als je echt... de gevolgen overziet... en in je omgeving de mensen ziet... die het gebruiken ook... dan... Eh geloof ik dat je daardoor gesterkt wordt om ermee te stoppen. En dan, eh, als je er met mensen over spreekt... zeg je eigenlijk alleen maar de voordelen die het heeft. En iedereen stopt dan die, die, die nadelen. Ach, daar praat je een beetje overheen. Dat is eigenlijk niet zo vreselijk. Neem maar wat vitaminepillen, dan gaat het wel weer goed. Met je, als compensatie voor het niet eten. Zo praat je er dan met kennis over. En het is eigenlijk toch wel geweldig, want je, je bent... Eh, zo actief en je komt tot zoveel meer dingen en, en... nou, dat is toch wel een groot voordeel, wordt er dan over het algemeen gezegd. Maar, veertien eh, dagen lang zit ik er echt elke dag over te denken... als ik op mijn werk zit en ik minder doe dan anders... omdat ik gewoon veel minder fut heb. Ja, dan kom je automatisch weer tot die gedachte. Mag ik even? Ja? Hallo. Dag. Goed. Oh, lieve schat, wanneer ik het weer krijg? Eh... Uh, ja, ik, ik had het eigenlijk al vorige week moeten hebben, maar ik moet je zeggen dat ik er niet zo achterheen zit. Want ik, uh, ik gebruik het toch zelf niet meer zo erg? Nee. Dat weet je toch. Dat weet je toch. Jawel. Ik, ik, ik, ik zit er eigenlijk alleen maar achterheen voor jullie. Ja, want ik hoef het zelfs niet meer te hebben. Ja, een heleboel. Ik, ik zal nog wel eens bellen. Oké, okay, kom dan maar even boven. Daar. Ja, het was iemand die vroeg wanneer ik weer eens wat binnen kreeg. Heel toevallig. Dat is ook een jongen die. Uh... Ja, die heeft het niet altijd. De enige bron die die weet ben ik. En uh... als hij. Ik ben het erg verstandig daarmee, vind ik zelf. Want als ik dus wat heb, dan geef ik het hem in zeer kleine hoeveelheden. Want het is wel een jongen die als hij erg veel in huis heeft... het ook allemaal neemt en onmiddellijk een hartaanval zou krijgen. Zeker. Dat weet ik zeker. Ik heb één keer de stommiteit begaan om hem... misschien dus op vakantie of zoiets, om hem dus vrij veel te geven. Toen kwam hij terug en toen was hij drie maanden hartstikke ziek. Had hij het aan zijn maag en weet ik veel, maagkrampen en... Uh, helemaal Helemaal verswakt. Door het niet eten en door het niet slapen. Helemaal uitgeput. Maar ja, dat, die jongen die... Ik heb hem ook gezegd, stop er dan eens een keer mee. Maar die heeft ook een, een werk wat hij doet. Nou ja, dat, daar kom je de dag niet mee door als je, als je het niet inneemt. Dus die komt dan regelmatig uh, kleine hoeveelheden bij me halen. En... Uh... Ja, die jongen die is kapper. En ik kan me voorstellen dat, dat, me, dat als je met... Al die mensen uit de buurt, al die vrouwtjes, leuke huistuin- en keukengesprekken moet voeren. Dat je dan echt wel eens behoefte hebt aan zo'n pilletje. Want anders dan zou je die mensen wel dood kunnen schieten, denk ik. Dat zijn natuurlijk erg vervelende mensen als je dat dag in de dag uit moet doen. Elke keer weer over de huiselijke beslommeringen, leuke verhaaltjes moet houden. En ze verwachten toch van een kapper dat je dat doet. Dat je lekker meepraat. Nou, dan neem je maar weer een pil, dan gaat het uitstekend! Geweldig! Goed. 24 jaar, anoniem, twee weken opgehouden met het gebruik van pepmiddelen. Hoe voel je je nu? Uh, aan de ene kant blij dat ik echt 14 dagen heb kunnen stoppen, aan de andere kant erg naar, want ik heb, ik heb nergens geen zin meer in. Het, oh, het hangt me allemaal met Ellen de Keel uit mijn baan. vind ik niet zo leuk meer. Ik, vind, ik heb geen zin meer om thuis iets te doen. Ik, uh, ik wil eigenlijk alleen maar slapen. Ik wil ook niet zoveel mensen meer zien. Ik vind ze allemaal niet meer zo aardig als eerst. En dat is heel naar. Maar ik geloof dat... dat ik uh, gesterkt word deze 14 dagen... doordat ik... Uh, doordat ik mezelf zo verschrikkelijk goed vind... Dat ik, dat ik het 14 dagen heb kunnen volhouden. Tot nu toe. U hoorde een deel uit een themaprogramma over doping. De documentaire werd destijds in 1970 gemaakt door Bob Oesje. U luistert in dit uur van woord naar fragmenten uit de periode rondom de koerswijziging in het Nederlandse drugsbeleid. Op 7 juli 1972 besluit de Nederlandse regering het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In 1976 kwam er een wijziging in de opiumwet met betrekking tot de scheiding van soft en hard drugs, zoals wij die op dit moment nog steeds kennen. Nou, dat mag dan allemaal heel mooi vastgelegd zijn. Het is en blijft omgeven met criminaliteit. In 1975 onderzoekt VPRO's Nova Zembla de positie van drugssmokkelaars die gedetineerd zijn in het buitenland onder de titel 'de shit wordt duur betaald'. In dit fragment komen aan het woord Frans Kuis, ex-smokkelaar en mevrouw van Meerwijk, hulpverlener van de reclassering en bezoeker van in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Sinds wanneer bent u uh, weer vrij? Uh, 10 juli, 10 juli van dit jaar. Van dit jaar. En hoe lang heeft u toegezeten? Uh, tegen de vier jaar aan. En dat was in Frankrijk? In Frankrijk. Eerst in, uh, in Parijs en daarna in uh, Enzijsheim, Elsass. Ja, ja, ja. En uh, hoe kwam dat nou? Uh, smokkel van uh, has. Mm -hmm. Kun je eens vertellen hoe dat uh, in zijn nee, werk ging? Ja, ik had het uh, jaren voor een uh, café-restaurant gepakt in, uh, in Waalwijk, in Brabant. En ik had er helemaal getrekt in een gegeven moment. Maar ja, toch... Uh, Moeilijkheden met de belasting. Ik denk, nou, daar wil ik toch ook vanaf. Wezen. Ik denk, nou, ik maak me een trippie. En uh, daar ben ik dan Hoe kwam, dat... kwam je zo op het idee? Ja, hoe kwam ik op het idee? Ik heb toch al uh, meer kennis die wel eens gedaan hadden, zo. Huh? en zo. En vroeger had ik altijd gevaren en ik wist dat er veel uh, van die handel te uh, krijgen was. Toen heb ik het zelf dus nooit gedaan toen de tijd. Had ik het toen maar wel gedaan eigenlijk. En, uh, dus ik heb een vliegtuig genomen, ik ben naar karatje toegevlogen. En nou, ik heb daar wat gekocht. Rond de 10 kilo. Maar nadat ik tussenlanding in Parijs bleek dat ik verraaid was. En dus daar werd ik gelijk dus van het vliegveld afgehaald. Hoe, hoe bleek dat? Nou, het, ik was nog niet eens geland. Hè, toen werd mijn naam al omgeroepen op, op het vliegveld. Of ik even bij de douane wilde komen. En twee dagen politiebureau gezeten. En ook zonder vertolk en alles erbij werd wel een verhoor afgenomen. Maar ik sprak zelf helemaal geen Frans of helemaal niks. En Engels. Nou, een dag naderhand kwam er een Engelse uh, dame. Vertolk, Ik Sprak ook erg slecht Engels. En toen bleek dat dus naderhand wel zetten verschrikkelijk veel fouten in. In het verbaal. Dat dus naderhand nog eens overgedaan met de ambassade erbij. Of een lid van de ambassade. Mm -hmm. En uh, toen ben ik daar... Uh, ...gevangenis gebracht in La Santé, in Parijs. Nou, regelmatig bezoek had van, uh, van de ambassade, die toen ook gezorgd een advocaat kreeg. En drie maanden daarna, ik werd gearresteerd op 16 maart. En ik ben voorgekomen op 11 juli 1971. 71. Ja. En toen werd ik veroordeeld tot uh, eerste instantie zes jaar gevangenisstraf... En een boete van 144.000 frank, rond 100.000 gulden. Of twee jaar gevangenisstraf voor die boete. En de proceskosten. En die proceskosten waren rond 3200 gulden. Of acht maanden. Dus bij elkaar acht jaar en acht maanden. Hmm. Dat was de eerste instantie. Dus daarvoor heb ik een andere advocaat genomen. En die heb je een jaar af kunnen krijgen. En de rest is allemaal hetzelfde gebleven. Hmm. Dus eigenlijk vijf jaar plus twee jaar plus acht maanden. Dat schrok u je niet van. Ja, ik had het uh, half verwacht en half ook nog niet. Dus uh, ik ging van de ambassade uit. Die had mij voorspeld, nou, hij zei, je moet wel op een hoge straf rekenen. Rond 18 maanden, zo. als je, als je slechter treft, slechter president, uh, twee jaar. Maar in de gevangenis hoorde hij allemaal, want ze hadden ontzettend veel... Uh, die gepakt waren voor drugs. Die kwamen terug met 10 jaar met 8 jaar. Nou, dat zal mij nog wel verwachten. Nou, dus ik had het dus zelf ook. Ja, met mij waren er ook uh, die zaten naast me, want je zit op een rijtje. Dat gaat met vijf, zes man tegelijk. Nou, die ene die had uh, veel meer. Die had een pistool, uh, een dubbel paspoort, vals paspoort. En, uh, voor de tweede keer gepakt, hij had 35 kilo en die kreeg met 30 manen Dus Het leek wel een grabbeldoorn daarom. Dat was zo verschillend. Uh, hoe kwam dat nou, dat u, dat u zo'n hoge straf kreeg? Ja, volgens de, het de is. Uh, Mijn is verteld door de social-werker in Einsiesheim, in de uh, gevangenis was het een, een, een vormbewijs te hebben voor, uh, voor de Amerikanen... dat hij er zo'n druk op, op de Europese landen uitzet. En vooral op Frankrijk. Dat was net een beetje rond die tijd van die uh, French Connection... dat, uh, dat die Fransen zwaardere straffen moesten uitdelen. En omdat het uh, ook dus na de hand verteld werd... dat hoorde ik dus ook van die social werkster... en, en van de directeur van de gevangenis... dat ze om, om wraak te nemen tegen Nederland... omdat ze hier veel zo soepel zijn... Dat er veel Fransen en duizenden naar hier naar Nederland komen. Dit is hier makkelijk hard. Wat, wat kunt u vertellen over die gevangenissen daar in Frankrijk? De behandeling. Ja, en hoe het eruit zag. Ja, vreselijk oud. Vooral als je dus last neemt. Dat is een, een gevangenis die uit 1700 of zo. Dat lopen een tijd nog van Napoleon. Dat het, uh, dat het ding er nog was. Dat is vreselijk vies. Ontzettend vies. Want uh, ik heb er drie maanden, drieënhalve maand gezeten. Rond vier maanden zo wat. En dan heb ik meer dan 3,5 maand van uh, gewoon met mijn kleding aangeslapen. Want er was zo verschrikkelijk veel ongedierte. Nou, dat was bij de beest eraf. Vreselijk wandluizen, pissen, nou, ga maar door gewoon. Te vies gewoon. Te vies. Nou, gewoon in een hoekje een toilet, als iemand naar het toilet moest, uh, nou ja, je, nou, daar zat hij dan. We zaten met de vieren. Ik zat er met een Marokkaan, een Turk en een Deen. Deen, jongen. Nou, dat uh, was lekker dus. Strok je maar een, een deken van je bed af. En die deed je dan over de pot heen en over je kop heen. En dan ging je er zomaar onder zitten. Ja. Die toestelden allemaal. Maar, maar uh, toen je net veroordeeld was, toen, uh, toen mocht u nog niet bij de andere gevangenis komen? Hè? Nee, toen werd ik... Uh, als je afgestraft bent, dan ga je naar de centrale gevangenis toe. Ja. En ik had dan het geluk, dat was een proef. En die kwam ik terecht in uh, Eintziesheim. In de Elsas. En dan ga je dus in isolement en voor een soort observatie is dat. Daar heb ik uh, vier maanden ingezeten. Omdat ik is mijn straf zonder, die wordt niet, de boetes worden niet gerekend daar als straf. Dat is allemaal bijzaak. Maar mijn straf is dus werd een vijf jaar, dan moest ik er vier maanden van in zitten. Hmm. Nou, dat was niet zo leuk hoor. Dat is, uh, dan komen de muren wel op je af. Wat, wat houdt precies in isolement? Nou, je mag niks doen. Je mag één uurtje per dag mag je naar buiten. En voor mag je gewoon in het hokje zitten. Eten krijg je door een bewaker. Niet door, de, door, gewoon door andere gevangenen die het normaal uitdelen. Nou, uh, licht gaat op tijd uh, precies op de klok en alles. Steeds controle, steeds Oh, vreselijk is dat. Het. Het is Kranten. Niets, niets, niets. Alleen een Bijbel mag je hebben. Mm. Bijbel. Als u bij mensen op bezoek komt, hoe, hoe verloopt zoiets? U, u komt binnen en. Nou, over het algemeen uh, vallen ze je meestal huilend om de hals. Ze vinden het heerlijk is iemand te zien uit Nederland. Je bent vaak het, e het eerste bezoek wat ze krijgen. Je bent uh, over het algemeen het eerste bezoek... waar ze zonder bewaking en zonder verdere moeilijkheden... mee kunnen en mogen praten. Je geeft ze een sigaret, je vertelt ze wat... over wat er in Nederland op dat moment aan de gang is. Ze krijgen geen kranten... De post komt ontzettend slecht door. Dat is heel verschrikkelijk. Uh, gezinnen hebben daar erg veel onder te lijden dat ze niet naar elkaar kunnen schrijven. Tenminste, ze kunnen wel schrijven, maar de brieven worden niet ontvangen door de tegenpartij. Hoe komt dat? Dat uh, ligt vaak aan de justitieautoriteiten aan de andere kant. Op dit moment uh, ben ik in contact met een echtpaar waarvan de man in Nederland en de vrouw in Duitsland uh, gevangen zit. Ik weet dat zowel de man als de vrouw al meerdere brieven naar elkaar geschreven hebben. Ik weet dat in Nederland geen beperkingen aan deze man zijn opgelegd. Die mag alle post doorkrijgen die aan hem gezonden worden. Dus mijn enige conclusie is dan dat de moeilijkheden in Duitsland liggen... Wij zijn bezig om op dit ogenblik om de Duitse officier van justitie... ertoe te bewegen om de post wel door te laten gaan. Wat zou de, de reden kunnen zijn van het uh, niet doorgeven van post? Vooral een Duitse officier van justitie geeft nooit een reden op. Uh, kunt u iets uh, vertellen over de omstandigheden... in buitenlandse gevangenissen vergeleken met die uh, bij ons... Ik ben in een paar gevangenissen binnen geweest, op het vlak, zoals dat technisch heet. Dat betekent, dat betekent dus dat je in de ruimte komt waar de cellen zijn. Uh, het ziet er in Frankrijk vies en vuil en grauw uit. De sociale dienst is meestal één hooguit, twee personen. Heel goedwillend, daar niet van. Maar op een populatie van een vijf, zeshonderd man... begrijpt u ook wel dat die niet zo erg veel kunnen doen. Hoe was die stemming van die gevangenen onderling? Erg rot. Erg rot, want er zaten veel Marseillers, veel Araben, Duitsers. En het was allemaal klikjes waar dat geworden. En, nou ja, er is er eentje dus moeilijkheid uit. Dan had je gelijk gedonden met allemaal natuurlijk. Dan liep het allemaal tegen elkaar op en altijd hard en uit, hè, hard en uit, want als het uh, weer iets extra zat. Nou, dan was het weer vechten geblazen. ontzettend veel vechten daar. er ging bijna geen dag voorbij, geen dag ging er voorbij. en, en goed hoor, met er werden met messen werden ze allemaal neergestoken en, en, en met, met, met die dekseltjes van die groentenblikken. groenteblikken. En, want dat lag gewoon op de luchtplaats. Mm. Dat kon je zomaar pakken. en, werd, en messen werden in de messen werden er gemaakt. Van, van, die, van, die, van die stukken platgeslagen pijn waar die fietsen van gemaakt werden, die vreemden. Vreselijk gewoon. De dokter hebben ze nog neergestoken, ja, nou, dan weet u het wel. De dokter. Zal ik je retten, hoor, die er zitten. Maar ja, maar dat is klanten die hebben twee keer levenslang waar je gewoon tussen zit. Wat ik ook persoonlijk fout vind. Er komen jongens binnen die hebben, die hebben twee jaar, of de, drie jaar op te knappen. Die duwen ze gewoon, maar hebben de klanten die levenslang hebben. Ja. Dan, ik heb hem met een eindje gezegd die daar drie kinderen verwoord. Nou, daar zit je dan bij. Kijk, u moet dat uh, zo zien. Uh, wij hebben geen oordeel over de toestanden in de gevangenissen in het buitenland. De taak van onze ambassade is om toe te zien dat de wetten en regels van dat land... op de juiste wijze worden toegepast op de Nederlanders... die dan op een gegeven moment in de gevangenis zitten. Uh, daar waar hulp nodig is, moet hulp worden verstrekt. Uh, de indruk bestaat bij mij wel dat de gevangenissen in Nederland... Uh, paradijzen zijn vergeleken met gevangenissen in, andere, in, in het buitenland. Ja. Dat is, nou, dat is, dat een stand, hele goede indicatie. Dat heeft een fantastisch opkomen. <lacht> <lacht> nou ja, maar... Geen oordeel, maar wel een indicatie. Ja, huh? <lacht> nou, ik begrijp heel goed dat de buitenlandse iets. zaken... zich niet kunt uh, uitlaten over... Nee. Binnen onze aangelegenheden van andere landen. Ja, maar u krijgt er uiteraard toch wel mee te maken. Ja. Zeker, zeker. En, uh, wij proberen dus zoveel mogelijk als er klachten zijn of uh, wensen daaraan tegemoet te komen. Maar ja, binnen onze mogelijkheden en dat moet met sa in samenwerking met de autoriteiten van de gevangenis. U hoorde een fragment uit een aflevering van Nova Zembla uit 1975... met onder meer Frans Kuijs over zijn smokkelverleden en detentie... en mevrouw Van Meerwijk, hulpverlener van de reclassering... en bezoeker van in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Het is morgen, 7 juli 41 jaar geleden, dat de Nederlandse regering besloot het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. We hebben in het kader daarvan nog één fragment voor u. In 1982 verzorgt de VPRO Radio de themamaand weg uit Nederland. Kees Gimbergen gaat op zoek naar blowende hippie toeristen. Een soort dat volgens hem zo onderhand wel bijna uitgestorven moet zijn. En hij treft in een bar in Istanbul een totaal stoonde 19-jarige Fries op doorreis. Goed, nou sta je hier dus met ongeveer 600 gulden, of heb je nog wat uh, over van Creta? Was maar waar, ik heb veel geld uitgegeven. En ik heb nou een ticket, ja? Dat naar, uh, hoe heet het? Uh, in Israël, hoe heet het nou? Tel Aviv? Tel Aviv, ja. Ja, daar ga ik heen, morgen. Daar heb ik een ticket voor gekocht. Nou, ik heb nog... Duizend liras, denk ik. Nee, meer. Ik weet niet, ik kan het wel even checken, maar het maakt niet zoveel uit, denk ik. Istanbul, wat betekent dat voor jou? Rare Turken. Uh, veel waterpijpen, maar allemaal kitsch. Nou, ik kwam hier dus om een goede waterpijp te kopen, een echte originele waterpijp, zoals ze hier uh, roken, of gerookt hebben. Maar die heb ik nog niet gezien. En dat gaat niet meer, omdat ik morgen weg ga. Dat is wel erg jammer natuurlijk. Maar in die waterpijpen roken ze hier geheel andere stuf dan in Nederland, denk ik. Maar het maakt niet Want uit. Want hier wordt er gewoon tabak in gerookt, hè? Ja, maar een waterpijp is een waterpijp. Ja, ze weet het toch. Als ik in Nederland een waterpijp koop en ik ga hem, ga hem roken, dan gaat het rubbertje kapot. Of de hele pijp brandt door, of weet ik veel wat voor rare dingen. Maar het zijn gewoon geen goede waterpijpen. Deze zijn gemaakt om te roken. Dus daarom koop ik zo een. Of zou ik willen kopen. Ik, ik heb wel vaag in mijn hoofd. Ik wil eigenlijk voor de winter in Nederland poem maken om naar India te gaan. Maar dat is, dat is net zo'n vaag idee als, als al die andere vage ideeën. Dus dat weet ik niet. Weet je, drie dagen geleden zat ik op Creta. Of drie. Wat is donderdag zijn vandaag? Ja, drie dagen geleden. Ja, toen werd ik wakker op Creta. Toen wou ik naar Athene. Verder helemaal geen idee in mijn hoofd. Toen ineens lukte dat dus naar uh, Istanbul. Dus ben ik in Istanbul. Ik dacht van, nou blijf ik een maand hangen in Turkije of zo. Ook weer zo'n idee. En nou zit ik ineens morgen in Israël. Ja. Dus het zijn maar ideeën, weet je wel? En nou zit ik wel te lullen van, ja Israël dit en dat en dan Egypte weet ik wel, maar ik zie gewoon wel. Wanneer kwam het idee voor Israël bij je op? Was hier in Istanbul. Nou, ik liep hier in Istanbul en ik had nog geld. En toen zei ik ineens Magic Flights. Ik denk van, dat klinkt leuk. En toen heb ik gevraagd van uh, Magic Flights, waar gaat dat heen? En toen nou, noemden ze wat dingen op en zo. En toen zeiden ze ook Tel Aviv. En ik denk van, hé, hey, daar heb je kiboetsen in Is Israël. Nou, ik denk van, nou, en dat kon dus net. Dan had ik nog 2.500 lire's over of zo. Als ik zo'n ticket kocht. Dus dat heb ik gedaan. En die heb ik nou in mijn zak. Waar slaap je nu trouwens? Hiernaast. Ja, in een hotel? Het is een hotel, ja. Het is het eerste bed sinds, sinds ik uit Nederland weer ben, denk ik. Ja. Ik heb op, in Griekenland één keer op een bed geslapen. Maar dat was geen bed. Dat was echt heel erg. Uh, anarchisme is voorbij, voor mij. Het is net zoiets als... Geen verschil tussen socialisme, fascisme en communisme. Voor mij. Isme, isme, isme, isme, isme, isme. <laughs> Snap je? Vat je hem? Uh, het verschil tussen uh, denken en zijn. Tussen hebben en zijn. Het verschil tussen uh, denken aan gisteren, denken aan morgen en gewoon zijn. Snap je hem? Nee, je snapt hem niet. <laughs> ik was meer bezig met, met ideeën in mijn hoofd ja, dan dat ik echt bommen... Nou, ik ging wel bommen maken, maar ik heb ze niet gegooid, snap je? Ik heb nooit, nooit echt meegedaan aan demonstraties en dat soort rare dingen. Ik heb wel veel over nagedacht, maar ik, ik was nooit... Ja, hoe heet het nou? Ik was wel heel overtuigd van gewoon, dat, dat de hele samenleving niet klopte. Dat ik gewoon geen moe van klopte. De mensen, dat echt, echt heel Europa knettergek gek was geworden. Snap je? Het zijn allemaal geldmensen geworden, geworden. Wolven, snap je? Daar was ik wel van overtuigd, maar... Wel veel over gelezen, veel, veel... Uh, Nagedacht ook. Maar nooit tot actie gekomen. Voordat ik tot actie kwam, was, wist ik toch nog wel, weet je, mensen zijn mensen. Snap je? Of ze nou een uniform aan hebben of niet. Het blijven mensen. En dus ga ik geen geweld plegen. Dus altijd, altijd toch wel, uh, ja. Nooit stenen gooien? Nee, ik heb nooit geen stenen gooien. Ik vind het wel leuk om te zien op tv. vind ik wel te gek. <laughs> 30 april vond ik gewoon een magnifieke dag. Mm. Dat zeker. Maar ik heb zelf nooit een steen aan de politie gegooid. Nooit. Ik heb wel veel doop gerookt en zo, maar dat was meer voor mezelf, weet je wel. Twee dingen. Je bent illegaal bezig. Dat geeft je wel een kick. En ik vind doop voor mezelf heel goed. Het feit alleen al dat ik met een Nederlands paspoort reis... zou, als ik principieel was, betekenen dat ik een Nederlandse staat herkende omdat ik mezelf Nederlander noem, snap je? Ik reis met een Nederlands paspoort, ja toch? En daar alleen omdat ik dat stomme rotpapiertje heb, kan ik hier dit land binnenkomen. En als ik zei, Nederlandse staat bestaat voor mij niet... heb ik niks mee te maken, zou ik de Nederlandse staat niet eens uitkomen. Dus het is, het is een fe in feite is het gewoon een, een manier van aanpassen... Dus ben ik aangepast. Alleen al om dat ene papiertje. Nou, zit jij hier wel zo lekker? Maar eh, die consul hier in Istanbul... die heeft de laatste tijd helemaal geen last meer van gestrande frieks, hè? Nou, zijn probleem. Nee, helemaal niet meer. Het valt wel mee. Er zijn weinig mensen. Heb jij niks bij je? Geen Maar eh, ja, Weet je, stuf koop ik hier gewoon in, in Istanbul. Als ik stuf wil hebben. Ja, maar het is dus knap link, hè? Ja, ik weet het, maar die vogel naast me wou ik zeggen, maar die is nu alweer weg. Maar die gaat wat versieren. Die staat daar, die versierd wordt voor vanavond. En morgen ik, dus geen probleem. En in Israël ook geen probleem. Maar je weet dat het gevaarlijk is hè, met dit soort jongens. Ja, ontzettend. Daarom staat hij ook zo dichtbij je op dit moment. Hoe bedoel je met dit soort jongens? Het is een prima vogel, weet je hoor. Ik ken hem maar je al. Je moet uitkijken, hè? Zeker, weet je. Uitkijken. Maar ik, ik heb al ontzettend veel aanbiedingen gehad, zoals het heet. Mensen op straat en zo, zoals in Amsterdam. In Amsterdam is het ergste wat er gebeurt dat je geript wordt. En hier ga je weet ik niet hoeveel jaar de bak in. Maar deze vogel is oké. Okay. Snap je? Ja. Hoop ik. <lacht> hey, kom nog eens een keertje langs in de bak, oké? Okay? <lacht> ja, dat is lachen natuurlijk. En dat deed deze jonge Fries in Istanbul in 1982. Misschien heeft hij zichzelf wel herkend in dit fragment... van meer dan 30 jaar geleden in dit uur over softdrugs. Dan nou, kun je altijd even mailen naar woord.vpiro.nl... om te vertellen hoe het nu eigenlijk met je gaat. We ronden dit uur over het op 7 juli 1972... veranderde beleid ten aanzien van softdrugs af. Woord gaat nog tot zeven uur verder hier op Radio 1. Dus blijf daarbij, er staan nog een heleboel mooie onderwerpen... op de radiorol. Straks in het volgende uur bijvoorbeeld het uh, aardappeloproer. Het uur daarna het vijfde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning. We gaan luisteren tussen vijf en zes naar een compilatie over Anne Frank. En in het allerlaatste uur tussen zes en zeven kunt u gaan luisteren naar een interview met Maarten van Roosendaal die afgelopen maandag is overleden. Goed, wilt u vragen aan ons kwijt? Wilt u een opmerking aan ons mailen? Dat kan via dat adres wat ik net al kenbaar maakte. Woord at En terugluisteren kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash woord.nl facebook.com woord.nl U kunt zich daar overigens ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze radionachten. Terugluisteren kan ook nog via de speciale Radio Gemist-app voor iPhone van de VPRO. Of je kunt je abonneren op de podcast via vpro.nl slash woord podcast. Het is uh, bijna één minuut voor drie. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En straks in het tweede uur zijn we dus terug. En dan kunt u gaan luisteren naar een documentaire over het aardappeloproer van Amsterdam uit 1917. Tot zo.